11 uur. Het LOS-journaal. Door Ralt Megens. De directeur van Chemiepak krijgt voor de brand bij zijn bedrijf een veel lichtere straf dan was geëist. De rechtbank in Breda heeft hem een taakstraf van 240 uur opgelegd, terwijl er vier jaar cel was geëist. Hij is wel schuldig bevonden aan brand door schuld. Verder heeft hij milieuregels overtreden waardoor de brand kon ontstaan en de risico's onvoldoende ingeschat. De rechtbank sprak hem vrij van opzettelijke brandstichting en de rechter nam in het oordeel mee dat er bij de brand geen doden zijn gevallen. Tegen de veiligheidscoördinator van Chemiepak was drie jaar geëist. Hij krijgt ook een taakstraf van 240 uur en ook een productieleider krijgt een taakstraf. Verder krijgt Chemiepak een boete van 400.000 euro. Het OM gaat in hoger beroep. De economische krimp in het derde kwartaal is minder sterk dan eerder gedacht. De krimp komt uit op 0,9 ten opzichte van een kwartaal eerder. In plaats van de eerder veronderstelde 1,1 zegt het CBS. Consumenten, bedrijven en overheid hebben meer uitgegeven dan gedacht. Ook was de krimp in onder meer de bouwsector kleiner... dan waar het CBS eerder van uitging. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alfa de Rijn... vragen het publiek om geld om zo de staat te kunnen aanklagen...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 En wij willen ze hiermee helpen en ook de kosten betalen voor het halen van hun recht. Het aantal Nederlanders dat een religieuze dienst bezoekt is de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2010 en 2011 ging 1 op de zes mensen minstens één keer in de maand naar een kerk of moskee, meldt het CBS. Eind jaren 90 was dat nog één op de vier. Vooral onder ouderen waren er minder kerkgangers. Onder mensen tussen de 18 en 35 was er nauwelijks een afname... Maar die leeftijdsgroep ging volgens het CBS toch al relatief weinig. Gereformeerden zijn de trouwste bezoekers van een gebedshuis. 64 procent van hen bezoekt minstens één keer per maand een kerk. Onder katholieken is dat percentage 19. Van de moslims gaat 38 procent naar een moskee. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. In het Noordoosten mogelijk wat winterse neerslag. Het wordt één graad in het Noordoosten, acht graden in het zuiden van het land.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 De gids.fm met Felix Merlens. Goedemorgen. De zon staat vandaag loodrecht boven de steenbokskeerkring. Dus is het winter bij ons. Ja, dat wist u. Ijs is nog in geen welden of wegen te bekennen. Maar is dat er straks wel, dan stuiven we massaal dat ijs op. Maar dat levert naast pret ook heel veel ongelukken op. Hoe je veilig natuurijs herkent en niet in een wax gaat, weet Fred Geers. Hij schreef er een handig boek over en is hier zo te gast. En moet u bij sneeuwtafereelen ook altijd denken aan Pieter Breugel en Anton Piek? Het ultieme oud-Hollandse wintergevoel, zeg maar? In die sfeer ging onze verslaggever op de nostalgische tour. En wie oh wie volgde naar vrije tijd voetbalvrouwen op Twitter? Blijf hangen en kijken. Surf naar degids.fm. Vandaag is het 20 jaar geleden dat bij een vliegramp in het Portugese Faro 56 Nederlanders om het leven kwamen. 271 passagiers overleefden de ramp. Volgens de autoriteiten was hij veroorzaakt door een onverwachte windvlaag. En deze lezing wordt al jaren in twijfel getrokken. De piloten van Martin Air zouden ernstige fouten hebben gemaakt, zeggen anderen. En nu klagen 25 overlevenden zowel de staat als Martin Air aan. Aan de lijn heb ik de advocaat van de overlevende, Jan Willem Koeleman. Meneer Koeleman, goedemorgen. Goedemorgen. Twintig jaar na datum was nog een proces tegen zowel de staat als Martin Air. Hoe luidt de aanklacht? De aanklacht... Tegen de staat luidt dat ze onrechtmatig eh, hebben gehandeld. En tegen Martin R. dat ze wisten dat eh, het ongeval door de schuld van de bemanning is veroorzaakt. Maar dat ook achter hebben gehouden. En hoezo heeft de staat onrechtmatig gehandeld? De Raad voor de Luchtvaart heeft destijds onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. En samengewerkt met de Portugese onderzoeksraad. En de Raad voor de Luchtvaart heeft een commentaar geschreven op het rapport van de Portugese Onderzoeksraad. En de Raad voor de Luchtvaart heeft geprobeerd om de grootste problemen eh, bij de weersomstandigheden te leggen. En daarnaast hebben ze niet gezien dat alle metertjes en cijfertjes totaal anders waren. Waarom zou die toenmalige Raad voor de Luchtvaart dat gedaan hebben, denkt u? Ik heb geen idee waarom ze dat gedaan hebben. Daarover kan je speculeren. Ik denk niet dat dat goed is om te doen. Wat wij vaststellen is dat er meetgegevens zijn in een vliegtuig en op een luchthaven. En dat die meetgegevens iets totaal anders uitwijzen dan er in de tijd is vastgesteld door de Portugezen. En dat de Nederlanders dat niet gezien hebben en daarmee akkoord zijn gegaan. En hoe komt u dan aan die metertjes en die cijfertjes? De meters en de cijfers kunnen we aflezen uit de rapporten die er zijn. De cockpit voice recorder, de zwarte doos... die zitten bij het Portugese rapport en de Engelse vertaling... die door de Raad van de Luchtvaart is gemaakt. En daarnaast is er nog nader onderzoek verricht... en hebben we een aantal zaken geanalyseerd en opnieuw berekend... en is er ook in het Nationaal Archief gekeken naar stukken. En uit die gegevens blijkt dat het ongeluk niet is veroorzaakt... door een onverwachte windvlaag... Maar waarom wel door? Door fouten van de bemanning die keer op keer verkeerd gehandeld hebben. Ja, verklaar u nader. Nou, de bemanning had bij het aanvliegen van de route naar het vliegveld... Um, op verschillende momenten om moeten keren en moeten besluiten om niet te landen. Ze zijn in een verkeerde draai naar... Het vliegveld gevlogen, dat betekent dat je dan niet recht voor de baan kunt landen. Ze zijn ook schuin op de baan geland. Ze hebben niet gezien dat er een hele grote wind van opzij kwam. Ze wisten dat de baan onder water stond en dat de baan veel te kort was om überhaupt te kunnen landen. En ze hebben dat toch doorgezet, die landing. Kortom, de piloten hebben het fout op fout gestapeld. U moet zich dat zo voorstellen dat um, er hele strenge eisen in de luchtvaart zijn, omdat uh, de veiligheid buitengewoon belang belangrijk is. Dus op het moment dat je aan zaken twijfelt en niet weet wat je moet doen, dan moet je altijd het zekere voor het zekere nemen en dan moet je omkeren. En die mensen hebben keer op keer hebben ze die eisen genegeerd en zijn ze doorgegaan. De Raad voor de Luchtvaart, tegenwoordig heet dat de Onderzoeksraad... die zegt dat het onderzoek destijds onder leiding stond van de Portugezen. Moet u dan daar niet aankloppen? Nou, het is juist dat het land waar het ongeval plaatsvond... de leiding heeft van het onderzoek. Maar het probleem is dat de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart... alle stukken en alle gegevens heeft gezien... en iets totaal anders concludeert dan de deskundige die alle uh, feiten heeft uh, geanalyseerd. En als de Nederlandse onderzoeksraad nou in der tijd had gezegd tegen de Portugezen... Dat het helemaal niet zou kloppen. En eh, dat de Portugezen een rapport zouden moeten aanpassen. dan hadden ze juist gehandeld. Maar de Nederlanders hebben dat niet gezegd. Nee. Sterker nog, de Nederlanders hebben juist gezegd van ja, volgens ons is meer eh, de wind van achter het probleem geweest. En ten tweede is het zo dat de Nederlandse Raad of de Raad voor de Luchtvaart tijdens een bijeenkomst in Nederland aan alle slachtoffers hun onderzoek als de waarheid heeft gepresenteerd. Dus die hebben tegen alle slachtoffers gezegd van... het is op deze manier is dat gebeurd. En op basis daarvan hebben die slachtoffers... uiteindelijk een overeenkomst met Martin R. gesloten. En die slachtoffers hebben altijd discussie gevoerd over de toedracht. Dus ik vind dat... Maar ze hebben wel een schadeloosstelling gekregen, toch? De slachtoffers hebben een schadeloosstelling gekregen... gebaseerd op verkeerde feiten. En u eist voor uw cliënten, uh, cliënten andere schadevergoedingen erbovenop? We hebben nu een procedure gestart om een verklaring voor recht te krijgen. Simpel gezegd dat er aansprakelijkheid wordt erkend voor het ongeval door Martin Air. En we hebben een procedure gestart tegen de staat om een verklaring voor recht te krijgen dat de staat onrechtmatig gehandeld heeft. En als de rechter dat vaststelt, dan wordt er daarna of een nieuwe procedure over de omvang van de schade gestart. Of er vindt een gesprek met allebei plaats over een oplossing. U baseert zich op analyses van een luchtvaartdeskundige. Wie is dat? Dat is uh, Harry Hoorlings. Dat is een uh, meneer die uh, jarenlang in Nederland gevlogen heeft. Maar zijn voornaamste taak was... Het testen en beproeven van vliegtuigen. Dat is wat iemand zijn hele leven gedaan heeft. En daar heeft hij in Amerika ook jarenlang een opleiding voor gevolgd. Puur om te kijken wat kan een vliegtuig wel hebben, wat kan een vliegtuig niet hebben. Ja. Wat voor zaken moet je verbeteren. En hij is jarenlang hoofd geweest van de technische um, dienst zeg maar, van de luchtmacht. Ik heb nog één vraag. Er waren 271 overlevenden en slechts 25 daarvan klagen nu de staat en Martin Air aan. Waarom zo weinig? Ik heb niet um, alle mensen benaderd. Ik heb um, een, een lijst gekregen van de stichting die uh, er is opgericht vorig jaar. En, en op die lijst staan een aantal mensen die belangstelling hadden om op de hoogte gehouden te worden. Die mensen heb ik twee weken geleden verteld dat we iets van plan waren. En heb ik gevraagd om bij elkaar te komen. En tijdens die bijeenkomst hebben we verteld wat we wilden gaan doen. En aanleiding daarvan <coughs> hebben een aantal mensen zich aangemeld. Advocaat Jan-Willem Koeleman over de vliegramp in Faro 20 jaar geleden. Hou ons op de hoogte. Ja, graag gedaan. Vaarwater. Radio De In het moment om op deze dag, het begin van de winter, even Anton Piek te zeggen. Als u nu dat beeld krijgt van, van knusheid, van sneeuw en ijs, dan bent u niet de enige. Maar is dat beeld op waarheid gebaseerd? Verslaggever Robert-Jan boy ging sfeerproeven... in het warme winter-winterweken Anton-Piek-dorp... van tuincentrum Vaarderhoogd in Soest. Kijk nou, zeg. Allemaal kleine huisjes. Anton-Piek-huisjes, zo heette ze. Met van die venstertjes. Met van die, uh, die trapgeveltjes. Klein. Lichtjes. Oh, Dennertakversiering. En je kunt erin. Het zijn winkeltjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de Vara, denk ik, of niet? Ja. ja. Hoort u bij het winkeltje, het Anton Pieck winkeltje? Ja, het Anton Pieck winkeltje met al de zegt met bloemen. Ja. En ik maak allemaal dingen van oude rest en recycle materiaal. De mensen zijn hier allemaal een beetje aan het zoeken naar, niet ik noem schuus. het maar even, het Anton Pieck gevoel. Ja, nostalgie, het nostalgie eh, warmte, ja. Eh, een beetje de gezelligheid in deze koude dagen. Hè. Want je loopt zelf ook te riebelen. Die tijd was er eigenlijk helemaal niet, natuurlijk niet hè, van Anton Pieck. Nee, dan, nee dit kenden ze nog helemaal niet. Nee. Ik denk, ja, wat had je, de bakker? De droogisterij? In die oh. tijd? Denk ik. Bakker van Pieck. Ja, of niet? Ik weet, ja. ja nou... Volgens mij is alles verzonnen van Anton Pieck, toch? Ja, maar, uh, hij is nog niet zo lang geleden overleden. Uh, ja, is het zo? Ja. <laughs> ja. ja, ja. Hallo. Goedemiddag. Kan ik even binnenkomen, ja? Biddag. Even kijken wat we hier kunnen vinden in dit winkeltje, dit kleine Anton Pieck winkeltje. We hebben, we hebben het uh, een klein beetje, dus even minder hier. Ah, drank zie ik in de plastic ja. tas van meneer. Ja. Maar je moet wel betalen. Wat roept Anton Pieck op? Misschien een beetje fantasie van zo moet het misschien wel geweest zijn, maar is het niet geweest. Dus zo willen wij het hebben? Misschien wel. We hebben het net over de crisis, dus ja, dan moet je maar een beetje Anton Pieck gedachten ja. hebben nu in deze tijd van het jaar. Ja, nou ja, een meisje met de zwavelstokjes, dat soort uh, afrijzelijke nou, taferelen. Als dat ze <laughs> Waarom niet? Ik, ik bedoel, met Sinterklaas, wat hadden we toen? Zwarte Piet. Ja, en sneeuw. Oh, dat, dus op, die ik, op die manier. Op die manier, op die manier. Ja, ja, toch? En mensen verlangen naar die kou. Ja, nou, ik zou, ik, zou het, ik zou het heel graag willen. Want geef mij maar een blauwe hemel en de zon en een pak ijs. Lekker warm, ja, natuurlijk. Lekker warm, hè? Ja, ah. wat dan lekker is, zo'n vuurtje. Ongelooflijk, gewoon. Prachtig. Hoort erbij, hè? Ja, ik vind dat er wel bij hoort, ja. Ja, ja, ja. ja. Het wordt een beetje wel anthropiek. Maar die sneeuw die smelt allemaal, hè, is dat vuurbrand. GELACH <laughs> <laughs> Heb je het al? Ja. Je bent dus zien dingen die ik niet zie. Oh, nee, oh, nee, er is helemaal geen sneeuw. De oh, oh. oh, ik dacht er sneeuw lag, maar dat is dus niet. <laughs> ja, hou het vuur maar aan, hoor. Ja, hè. Komt goed. Ja, dat is goed te zien. Dat is een stoere weerman als, uh, als Marco Hoef ook. Zo'n lekker vuurkorfje waardeert. Ja, dat He? is, het is echt wel nodig Oeh. nu. Want uh, er staat een kiel windje. En, uh... Het is niet warm te noemen, nee. nee, nee. Dan is zo'n vuurkorf ideaal. Heerlijk. En dan dat Anton Pieck tafereel om je heen. Ja, het ziet er mooi uit, hè. Ja, het is echt prachtig. Uh, ik heb er weer sfeervol, hè. Dan wordt de mens vrolijk van. Uh, toch proef ik een reserve. Ja, de reserve is natuurlijk wel, dat het, het, het is natuurlijk gewoon, een, uh, uh, we idealiseren iets. We idealiseren sneeuw, uh, we idealiseren die mooie lampjes. Ja. ja, en het is natuurlijk niet iets wat direct nou zo bij het dagelijks leven hoort. Nee. Het weer van Antropiek bestaat eigenlijk helemaal niet? Nou, het bestaat wel, maar uh, in mindere mate in Nederland. En als het in Nederland gebeurt, dan is het toch wel een uitzondering, ja. Verbaas jij wel eens over de invloed van het weer op het humeur? Ja, de inflatie, die is heel groot, maar die is bij iedereen, ieder mens groot. Hè? Die is bij mij ook groot. Oké, okay, het regent, de weer is ja. zo reinig. Ja, dat, nou, dat hangt er vanaf. af. Nee? Soms ja. ben ik heel blij als het regent. Maar kijk, dat is vooral als ik, als je, als ik aan het werk ben, dan ja. wil ik wat te vertellen hebben. En ja. dan moet er dus wat gebeuren. Maar dan is het koud. Oh, koud Bijvoorbeeld voor je vries, En dan zijn de mensen toch vrolijk. Kijk ja. maar. Ja, vind je ja, ze lekker? Ja, ja nee, maar dan, ja, maar dan krijg je dus inderdaad die vuurkorven erbij en de lampjes. En het is natuurlijk uh, bewezen dat licht bijvoorbeeld heeft een positief effect op de mens. Ja. Nou ja, nu is het december, we hebben heel kort daglicht. Ja. Uh, en uh, mensen worden daar dan misschien wat gedeprimeerd van. Nou, dat proberen wij op te vrolijken met al die mooie plaatjes en die mooie lampjes. We idealiseren de sneeuw. Uh, het ja. ziet er allemaal zo mooi uit, zo gezellig. Nou, haardvuurtje erbij. En daar worden we dan gewoon weer vrolijk van. Dus we compenseren eigenlijk het gevoel wat we van nature zouden hebben van uh, dit jaar. En dan wordt het januari ja, en dan, en dan je... heb je hetzelfde weer en dan heb je dat. En dan val je in een heel groot zwart gat. Hoe bestaat dat? Ja, raar hè? Ja. Nou, ik heb er zelf ook al last van. Ik vind, ik vind januari de minst leuke maand van het jaar. En dat probeer ik dan weer op te vangen door in januari maar te gaan wintersporten. En dat is dan weer leuk en ja. daar eh, compenseert het En dan is het februari en dan worden de dagen al weer langer en dan begin je al een beetje in het voorjaar te denken. Ja, dan komen we er wel. Laten we nog een blok erop gooien, zou ik bijna zeggen. Ja, ik ben een heel goed plan. En dan nog de onvermijdelijke vraag. Glühwein. Nee. Wordt, oh, het, <laughs> wordt, het, wordt het nog Anton Pieck weer? Nou, in grote delen van Nederland niet. De komende dagen zou in het noorden van, dan, van het land wel wat uh, natte sneeuw... of misschien wel wat droge sneeuw kunnen vallen. Maar de, he, de grote vraag is of dat de kerstdagen haalt. En ik ben bang van niet. We beleven alles in de fantasie gewoon daarom. Doen we. Heerlijk. Oké. Okay. Heerlijk. Gescheurd bij de vuurkorf en maar staren in de vlammen. Maar we gaan door. Hier is de nieuwe van Robbie. Dit is samen met Take Dead. Toen ging ik op de solo-tour. En dat is niet onverdienstelijk gegaan. Dit is een nieuwe single, Candy. De git.fm Als er een tocht geschaatst kan worden, zijn de echte enthousiastelingen niet te houden. Hoe eerder, hoe beter. Hè? Ja. Genieten van het mooie weer en dan lekker wat rondjes schaatsen. Morgen stond er nog een tocht in Blok maar ik het niet doorgaat. Dus, uh... Dit is een poldergebied. En dit is dus heel ondiep water. Eigenlijk moet je dit zien als een hele grote, veredelde ijsbaan. Er mochten maximaal 4000 mensen het ijs op, maar dat werden er veel meer. Begin februari in Friesland. Zodra er een laagje ijs ligt, dan zijn we niet meer te houden. Maar... Om ervoor te zorgen dat we niet over één nacht ijs gaan... is er een uh, nieuw adviesboek voor de liefhebbers van natuurijs getiteld Wegwijs op natuurijs veilig schaatsen in Nederland. Van Huub Snoep van de KNSB en schaatsjournalist Fred Geers. En die laatste zit hier bij mij. Dag meneer Geers. Goedemorgen. Een heel boek uh, over Natuureis. U moet zelf een groot liefhebber zijn, zie ik, want dat kan niet anders. Nee, het is ook fantastisch om aan het boek te werken... want het boek is eigenlijk het resultaat van een leven lang omgaan met natuurijs. Ook op, uh, in verband met de Elfstedentocht? Uh, Elfstedentocht is één van de dingen die op het programma staan. Maar er zijn zoveel andere leuke dingen. Want het ijs om de hoek is ook fantastisch. Het ijs om de hoek, waar woont u? In Houten. Is er ijs om de hoek? Nou ja, uh, overal rondom Houten uh, ligt water. Uh, maar de Utrechtse heuvelrug waar je voor het eerst kunt schaatsen... bijvoorbeeld na drie nachten ijs, is zeer aantrekkelijk ook. En die Elfstedentocht wel eens gereden? In 1985 heb ik hem mogen rijden. En uh, toen ging mijn jongensdroom eindelijk in vervulling. Twintig dan... jaar te laat. Ja? Ja, ja. Ja, toen wil ik. Maar ja, goed, dat kon niet natuurlijk. Het duurde maar het duurde maar voordat er weer een Elfstedentocht werd gehouden. Er waren mensen die dachten dat er nooit meer een Elfstedentocht zou komen. Ja. En vandaar ook dat de alternatieve Elfstedentochten ontstaan zijn in diverse landen. Nou, denk je bij en schaatsen vooral aan lekker buiten zijn. En hoe mooi dat winterslandschap dan is. Maar... Uit uw boek maak ik op dat je je moet voorbereiden... alsof je een gevaarlijke bergtocht gaat maken. Nou ja, je kunt het uh, uh, soms vergelijken met het avontuur wat mensen uh, aangaan... die denken dat ze buiten de piste ook heel goed kunnen skiën. Uh, en je hebt een bepaalde categorie schaatsers die uh, denken dat ze na één twee, drie nachten uh, ergens wel kunnen proberen... zonder dat ze weten hoe dik het is. En dat is het grootste gevaar natuurlijk. En er zijn er meer van gekomen... van die mensen die de denken dat ze dat risico wel kunnen nemen? Absoluut. En dat heeft ook te maken met het uh, grote ongeduld wat we hebben. Maar ook met uh, het doorgeven van de informatie. Uh, iemand is ergens geweest. Uh, sms dat uh, even door. Uh, en dat betekent dat uh, nummer twee en uh, nummer drie... maar soms ook dat duizenden mensen naar plekken gaan... waarvan ze eigenlijk niet weten hoe dik het ijs is levensgevaarlijk eigenlijk. Ja, zeker weten. En, zeker weten. Er staat bijvoorbeeld in... neem touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee. <laughs> of neem een complete EHBO-set mee. Is dat niet wat overdreven? Nee, dat is uh, zeker niet overdreven. Als, je, als het gaat om... Ijs wat niet uh, georganiseerde tochten uh, heeft. Kijk, als je een georganiseerde tocht doet van de KNSB. Uh, schaatsen.nl, daar kan je alle uh, tochten vinden. Dat is perfect. Dat is natuurlijk uh, de IJSclub staan garant voor de veiligheid. De ja. KNSB heeft het nog eens een keer gecontroleerd. Nee, het gaat juist om die groep mensen die zelf het avontuur aan wil gaan. En die raden wij aan om dit soort dingen mee te nemen. Maar niet maar wat alleen het je voor... dan? Voor de beren op de weg? die je Nee, tegen nee, kan nee komen? Die, de, het fluitje. Stel dat ik met een van die mensen meega... en ik ga iets van het pad af... en het ijs is dik, uh, niet dik genoeg... en ik zak er doorheen. Met mijn fluitje kan ik in ieder geval uh, de aandacht trekken. Ja, en dan dat kan de ander je met dat touw wat hij mee moet nemen... Kan dan hoop ik dat de ander inderdaad dat touw bij zich hebben. En dat is het punt waarom wij aanraden om... als er geen georganiseerde tochten zijn... en je rijdt op ijs waarvan je de dikte niet kent... dan moet je echt al die veiligheidsdingen meenemen. En die ijspriem, die is om dat touw aan vast te maken? Nee, die ijspriemen, die heb je om je nek. Dat zijn twee uh, prima. Ja. Dat betekent als je door een... In een wak komt, dus door het ijs zakt. dat je met die twee eh, prima. Uh, een beetje klautert, uh, uh, steeds meer naar voren gaat. Onder water? Nee boven water, op uh, dikke, op dikke maar ijs. Maar je ligt onder het water toch? Als je, door ja, het als je het onder het water ligt, is er een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Want dan is het een kwestie van snel omdraaien. Dat je, dat je kijkt naar de plek waar je vandaan komt... en dan zoeken naar steviger ijs. Want je schiet natuurlijk een stukje door. Je, als je flinke snelheid hebt... stel dat je op een van die plassen uh, gaat... lekker wind in de rug... dan kan je wel 40 kilometer per uur rijden. En als je dan op zwak ijs er doorheen gaat... nou, dat is uh, niet echt prettig. Want dan moet je een heel stuk terug... En dan moet je kijken naar daar waar het ijs wat lichter is? Dat hangt er vanaf, of er sneeuw op ligt of niet. Het handigste is om te denken, zoeken naar een afwijkende plek qua licht. Dat kan dus, als er sneeuw ligt, dan moet je kijken naar een lichtere plek. En als er geen sneeuw ligt, moet je juist naar een donkere plek. Dus Lek. je moet afwijking in het ijs altijd in de gaten houden. En dan kruip je eruit en dan heb je die prima nodig? Dan heb je uh, voordeel, heb groot voordeel als je die ijs prima hebt. Want dan kan je makkelijker je erop klauteren... op het, uh, op het hopelijk stevige ijs wat je nog vinden kunt. En op een uh, racefiets en op een uh, skihelling, uh, die heeft tegenwoordig iedereen een helm op. Dat zie ik nog maar weinig bij schaatsers. Uh, toch uh, gebeurt het steeds meer. Ik zie ze steeds meer. En daarnaast is het zo dat er een handige muts is. Een uh, valmuts of ribcap. Die heeft u bij uh, u? Uh, dat, dat is een, uh, het ziet eruit als een muts, maar er zitten ribben in van binnen. Ja. Vandaar het woord uh, gemaakt van. Uh, dat is van een soort uh, kunststof. Yeah. En die, die valt, uh, als je dan valt... Die vangt de stoot op. Dat betekent dat een hersenschudding gewoon minder tot uh, de mogelijkheden behoort. Want je en, kan natuurlijk keihard terechtkomen. Hè? Het ijs is uh, heel hard en geeft niet mee. Nee, Klopt. Sneeuw is lekkerder en, wat het betreft. In die zin is een, uh, uh, een sneeuwvakantie uh, makkelijker. Uh, maar op het ijs uh, heb je gewoon uh, natuurlijk heel bijzondere ervaring. Omdat we het zo weinig meemaken juist. En in het uh, boek staan uh, talloze opzommingen van soorten ijs. Ik zag bijvoorbeeld dubbeltjes ijs met ook prachtige foto's. Die foto's heeft u zelf gemaakt? Hè? Ja, uh, veel foto's heb ik zelf gemaakt samen met collega's. Uh, Hub snoep. Ja. Uh, maar de laatste twaalf uh, jaar heb ik in Nederland uh, heel veel foto's kunnen maken van uh, natuurijs. Ook uh, van het ontstaan van ijs, het groeien van ijs, maar ook alle soorten ijs. Was uh, heel leuk om te noemen. Wat is dubbeltjes ijs? Dubbeltjes ijs is dat er uh, zuurstof uh, vanuit de bodem. Uh, in het ijs komt. Dus het is een, uh, ja, een zuurstofrijk ijs. Je ziet dat heel veel in uh, veengebieden... Waar, uh, uh, waar je gewoon ook het, het lucht ziet opborrelen uit het water. En, de, en bij de ijsvorming uh, wordt het gewoon meegenomen. Dan zie je wat grote sterretjes eigenlijk in het ijs. Nou, uh, belletjes. Belletjes. Ja. Bomijs is dat er uh, heel veel uh, lucht tussen zit. Dus dat is uh, uh, ijs waar je gewoon makkelijk doorheen gaat... Gevaarlijk ijs ook? Nou Ja, het kan gevaarlijk zijn. Het ligt eraan wat eronder zit. Kijk, uh, ijs is eigenlijk uh, gevormd door verschillende lagen... En uh, ja, ijsvorming is eigenlijk een heel proces wat een tijdje duurt. En dat hangt ook af bijvoorbeeld van de situatie daarvoor. Is het wind stil geweest, voordat het ging vriezen... dan zit er minder vuil in het oppervlakte van het water. Dat betekent dat je veel mooier en schoner ijs ja. krijgt... met ook een betere kwaliteit. Dus je kunt ook zeggen dat natuurijs... daar heb je heel veel soorten kwaliteit in... zonder dat wij ons dat realiseren. Sandwichijs. Ja, je hebt ook, ook knekkenbreu-ijs. Dat is dan weer. Ja, in uh, Zweden en Denemarken of zo. Ja, ja nee, maar dat, is, uh, dat noemen ze in Friesland warme voetenijs. Dat betekent dat je, als je er overheen gaat, dat je vanzelf warme voeten krijgt, omdat het zo hobbelig is. Nou, uh, ja. dan, ja, dan moet je natuurlijk springen. dan moet je. Het uh, nou, uh, is gewoon heel zwaar. Het is heel zwaar. En dat, uh, heeft u zelf ook niet stiekem de neiging om. Als het eenmaal vriest, even snel het ijs op te gaan. Ja, ik doe dat ook wel. Ik doe dat ook wel. Maar ik laat altijd anderen voorgaan. En uh, dan vraag ik U ook al: speelt altijd... op safe. Ja, precies. En dan uh, kijk ik ook naar het gewicht. <coughs> Ze moeten in ieder geval zwaarder zijn dan ik ben. Maar het uh, leuke is om gewoon aan mensen te vragen: hoe dik denk jij dat het ijs is? En de meeste mensen weten het echt niet. Uh, dat betekent dat ze eigenlijk risico's nemen. Nou is dat niet zo erg op plekken waar het water <coughs> niet zo uh, diep is. Maar ik zie ook mensen gewoon schaatsen. Dat ik denk nou jongens, dit is echt onverantwoord. Ja. En ik heb er, uh, op ochtend heb ik er wel zes doorheen zien gaan. En dan staat u daarnaast met uw fototoestel. Uh, nou, Kom maar, ik, maar lekker boven. Ik, ik, probeer, <laughs> ik probeer wel als ze even kan uh, te helpen uiteraard. Want dat zou wel een beetje sadistisch zijn. Maar... Uh, uh, op plekken waar het gevaarlijk is. En daar neem ik inderdaad wel foto's, ook als een soort waarschuwing. En die, die willen wij graag met ons boek ook uh, presenteren. Dus wegwijs op natuurijs is gewoon ook een les... voor heel veel mensen die denken <coughs> dat ze alles aankunnen. En dat wij Nederlands hebben een beetje die neiging. Wij Nederlanders doen dat alleen maar, of zijn er nog meer? Wordt dat gezegd Scandinavische landen? Hè, dat nou, die, die, pakken, die pakken dat juist heel anders aan. Een Zweedse schaatser zal nooit uh, op stap gaan zonder een uitrusting. Hij heeft twee stokken, uh, als een soort uh, uh, skistokken met uh, stalen punten. Hij heeft die ijspriem om de nek, hij heeft die reddingslijn, maar ook heeft hij een, een rugzak en die heeft hij gepakt met kleding die apart in plastic zit. Dat betekent als, als ze door het ijs gaan... dan wordt dat als het ware omhoog geduwd als een soort uh, reddingsvest. Ja. En dat uh, werkt perfect. Nee, dat, in Zweden gaan er absoluut geen schaatsers door het ijs... Uh, zonder die uh, hulpmaatregelen. Uh, er is ook een hoofdstuk over alle toertochten in Nederland. Er is ook een hoofdstuk over alle spreekwoorden over ijs en over winter. Uh, wat vindt u zelf het mooiste spreekwoord? Kraakijs is geen breekijs. Dat is, vind ik wel een van de mooiste omdat uh, een hoop mensen denken van als het kraakt is het juist gevaarlijk. Maar het gekke is, het is juist andersom. Als het ijs niks doet, nou wees dan maar uh, uh, op je hoede. Zwarte is het mooiste ijs. Zwarte is natuurlijk fantastisch. Liefst 15 centimeter dik. Dank u wel. Schaatsjournalist Fred Geers samen met Huub Snoep... is hij de auteur van het boek Wegwijzen op natuurijs Veilig schaatsen in Nederland. Hij is ook mede-auteur mede van een ander boek dat deze dagen uitkomt... en dat heet Alles over ijs. En Dan gaat het echt over natuurijs, niet Absoluut. over dat toetje wat we gisteren. Nee, nee. nee. Uh, natuurijs waar we op gaan. Leonita Braak presenteert het televisieprogramma Vandaag de Dag. Hoe ziet haar digitale wereld eruit? Na het nieuws met Doral Megens: Radio 1. Het NOS Journaal. Het uit handgelopen project X-feest in Haren heeft de gemeente bijna een kwart miljoen euro gekost. De nasleep van de Facebookrellen heeft de gemeente het meeste gekost, bijna 2 ton. Met name het inhuren van een communicatiedeskundige, veiligheidsexperts en een adviseur voor de burgemeester was duur. De schade aan de lantaarnpalen, verkeersborden en bestrating viel met ruim 10.000 euro relatief mee. Drie leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk hoeven niet de cel in. Ze hebben van de rechter taakstraffen gekregen. Het bedrijf brandde vorig jaar tot de grond toe af. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade aan het milieu was wel groot. Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot vier jaar geëist, maar de rechter ging daar niet in mee. Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat een Amerikaan is vastgezet die op 3 november het land binnenkwam als reisleider. Volgens de staatsmedia heeft de man bekend en staat zijn schuld vast, al is niet bekend wat hij heeft gedaan. De afgelopen jaren zijn er vaker Amerikanen opgepakt in Noord-Korea. Ze kwamen na bemiddeling altijd weer vrij. Mogelijk valt het deze keer ook mee. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie Een ongeluk op de A15, Gorkum, richting Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en knooppunt Del 2 kilometer. De weg is daar dicht en het verkeer kan beter via de parallelbaan. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Wat voor autojaar was 2012 en wat voor autojaar wordt het volgend jaar? Vragen we uh, straks aan iemand die er echt verstand van heeft. Gratis trouwen moet alleen nog mogen voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Dat vindt de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Het loopt zo langzamerhand de spuigaten uit met stelletjes die gratis hun ja-woord komen geven. en daarna voor veel geld een knalfeest geven. Dat klopt natuurlijk niet. Aan de telefoon is Simon Rijsdijk, hij is vicevoorzitter van de NVVB. Dat staat voor de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dag meneer Rijsdijk. Goedemorgen. Wordt er veel misbruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te trouwen? Ja, zien we een enorme toename uh, bij die gratis huwelijken. Uh, vooral in oost nederland schijnt het een enorm probleem te worden. Uh, wat er gebeurt vervolgens is dat uh, gemeenten uh, ja, dat toch, toch, toch in willen sturen. Mensen willen afschrikken. Wachtlijsten worden gecreëerd. Waardoor mensen uh, soms meer dan een jaar moeten wachten voor ze, voor ze, voor ze kunnen trouwen. Gratis. En, uh, dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Uh, waar het ooit bedoeld was voor mensen die wat minder vermogend zijn... Ja. Uh, worden die ernstig benadeeld. En wat moeten gemeentes nu gaan doen? Kijken naar de ring? En als die van Dublé is, gewoon zeggen de trouwerij gaat door en anders niet? Ja, dat is het probleem. De gemeenten kunnen daar weinig in doen. Uh, uh, het punt is dat het voor de gemeente toch geld kost. Hè? Dus uh, denk daarbij aan het honorarium voor een bodem, voor een ambtenabellijke ambt stand. Dat is niet erg... Uh, Waar het de, de mensen betreft die, die, die echt moeten kunnen trouwen, ook. en geen geld hebben voor een ceremonie. Nee. Uh, wat wij vooral zien is. Uh, nou, die toeloop. Uh, uh, je ziet dat, dat, dat, dat er enorm veel bruidspaarden. gratis komen trouwen. en, en vervolgens een enorm duur feest geven. Ja, nou, hoe kom je erachter? Ja, als je naar het feest gaat. Ja, als je naar het feest gaat, nou ja, je, je krijgt wel een presje. Kijk, uh, uh, uh, als je ziet uh, om wat voor aantal het gaat, uh, en je hoort, de, en de gemeenten die melden ook wel dat ze dan horen bij de ondertrouw bijvoorbeeld, van uh, wat ze er mogelijk kunnen vertrouwen, want het echte feest, dat gaan wij dan later houden. Er uh, nou ja. Ja. zou een inkomensgrens moeten komen, zo bepleit uw vereniging. En hoe hoog ja. moet die worden? Want dat heeft u al vaker bepleit, hè? Ja, zeker. Uh, uh, we sturen nu voor de derde keer een, uh, een brief Hoe aan, hoog uh, moet, die, wacht... moet die worden, die, uh, die inkomensgrens? Nou, het is A, voor ons als Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken uh, uh, tweeledig. principieel standpunt. Het principeel standpunt dat het niet zo kan zijn dat minder uh, steeds meer gefrustreerd worden om gratis te kunnen trouwen. vanwege al die wachtlijsten enzovoort. Dat is één. Uh, twee is uh, de kosten die gemeenten moeten maken. Ja. Uh, dat, dat is toch behoorlijk. Behoorlijk, zeg ik nogmaals. Als het over de inkomensgrens gaat, dus het is vooral eh, principieel... dan laten we dat graag aan de, de mensen die deskundig zijn in, in, in, in inkomenspolitiek. En dat is maar Den Haag. principieel, wat zegt u? Dat is Den Haag. Dat is Den Haag, ja. ja maar gratis trouwen moet u aanbieden. Dat is verplicht aan de gemeentes. Dus nou, wie weet dat wat Den Haag zegt. Zeker? Ja. Zeker? zeker. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Simon ja. Rijsdijk vicevoorzitter van de NVVB, de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dus let op als u gratis gaat trouwen. Marta Reeves en de Vandales met I'm Ready for Love. We zijn nou beter dan de Supremes, Martha Reeves en de Vandellas. Ja, zeggen er dan hier een paar in de studio. 1966, I'm ready for love. De Gids.fm Facebook is naar de beurs gegaan en om de aandeelhouders blij te maken... moet er natuurlijk meer geld verdiend worden. En wat gaan Facebookers daarvan merken? Francisco van Jolo, hoofdredacteur van het debatsite joop.nl... en internetdeskundige bij Uitstek, goedemorgen. Ja, goedemorgen Felix. Ja, Felix, uh, Facebook, ja, jij zit daar geloof ik niet op, hè? Nee. Maar uh, dat zou je toch misschien eens moeten doen, je weet oh. het niet. Het is een leuke, leuke omgeving. Ik besta niet. Het is zeg maar zoiets als een camping in de Ardennen. zo gezellig is het er. Um, ja, Facebook moet geld verdienen. En die hebben een aantal dingen gedaan. Deze week was eigenlijk een beetje de week van het Facebook-rumoer. Want Instagram, Instagram, dat is een fotodienst. Die is onderdeel van Facebook. Hebben ze voor heel veel geld gekocht. Die zei al: van joh, die foto's die jij op internet zet. Uh, hartstikke bedankt daarvoor. Maar die gaan we voortaan gebruiken voor reclamedoeleinden. en dat soort dingen. En daar krijg je helemaal geen geld voor. Maar die foto's zijn van ons. Daar waren de gebruikers niet blij mee. Is vandaag teruggedraaid. Of tenminste gisteravond teruggedraaid. Ja. Uh, Facebook kwam ook nog met het idee van. Uh, we gaan even wat video's laten zien op jouw timeline. Dus in je dagboek komen gewoon reclames. Kan je niet stoppen beginnen af te spelen. Gaan ze mee experimenteren? Is niet duidelijk of dat doorgaat. Zijn mensen ook niet blij mee? En nu komen ze met een nieuwe. Eigenlijk een soort portokosten voor e-mail. Ik vind het eigenlijk wel een grappig idee. Uh, uh, je kunt... Er is, is wel vaker over gepraat. Het is jou misschien, ik weet niet of je een beetje bekend bent met Facebook, maar je kan elkaar berichten sturen, nee, uh, nee. Felix. Dus stuur je op Felix. Ja. Zou jij op Felix boek voor mij. Maar stel dat jij op Facebook zou zitten en ik zit daar ook, dan zou ik jou een berichtje kunnen sturen. Ja. Stel dat wij vrienden zouden zijn op Facebook. Dat, dat ik jou zo'n zo'n duimpje zou geven. Dat is weer heel iets anders. Oh, maar dat ja. doen we natuurlijk de hele dag door. Maar gewoon echt even een berichtje sturen. Nou, uh, dat, dat, dat, dat, kun, dat kan als je vrienden met elkaar bent. Dat kan ook als je niet bevriend bent. Alleen die, dan is het niet zeker of het bericht aankomt, of degene die het wel te zien krijgt, of die het niet oh, heeft afgeschermd, gezegd, ik hoef geen berichten te ontvangen. En dan, dan moet je dus doen. gaan betalen wil je dat zeker en weten. En als ik nou zeg, nou Felix, volgens mij hebben we gisteravond een lekker biertje gedronken, maar ik moet jou toch nog wat vertellen, en ik wil zorgen dat jij dat bericht te zien krijgt, betaal ik een dollar aan Facebook, en dan bezorgen ze het. Je had nieuws over camera's bij het voetbal, nou eigenlijk bij het rugby geloof bij ik. Bij het rugby, hè. Rugby is een soort voetbal uh, voor mensen die niet uh, kunnen voetballen, uh, dus die dat met hun handen doen geloof ik. Uh, het is erg populair in Engeland. Niemand weet waarom. Uh, en daar uh, hebben ze op meer plekken camera's ingesteld. Uh, uh, tot en met dat ze bijvoorbeeld ook een verbinding hebben... tussen de, de spelers en de, de scheidsrechter, hoor je wel. Maar nu heeft de scheidsrechter... Nu aanstaande zondag is de eerste wedstrijd... en ik vond het wel opvallend... waarbij de uh, scheidsrechter een webcam in zijn shirt heeft. Dus je kunt nu zien... Wat uh, allemaal ja, wat hij ziet eigenlijk. Je ja. kan met hem meekijken. Dus dat je ook dat gedoe af bent van is er een foute beslissing geweest, ja of nee. Of daar misschien wel meer discussie over krijgt. Ze proberen zo het spel transparanter te maken. Ik dacht misschien ook aardig in Nederland voor het voetbal. Er is veel te doen over scheidsrechters. Hm. En gisteren, dramatische toestanden. Uh, mensen krijgen veel naar zijn hoofd. Nou, geef ze een camera, dan kan iedereen dat zien en dan verandert het misschien wat. Vast ik succes, doe jij eigenlijk aan cadeautjes met kerst? Uh, ontvangen graag. Ja, ja. dus ik, de kerstman zelf uh, geef ik niks. Dat is nee. Maar er zijn hele hoor. Dus uh, met, met, kinderen in het westen die zitten te wachten onder die kerstboom. Ja, vooral in de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk wel een spannend moment. Je zou kunnen zeggen, Sinterklaas is toch een beetje, of de kerstman is toch een beetje de Amerikaanse Sinterklaas. Sterker nog, hij is er ook gewoon van afgeleid. Um, nou, en de, de, de Sinterklaas die komt met de stoomboot. Dat is altijd maar een beetje een vaag verhaal. Als je het, je het Sinterklaasjournaal moet geloven... is er elk jaar wel, wel, wel gedoe met die stoomboot. Ja, het wordt wat ouder. Eh, eh, je kunt dat allemaal niet volgen. In de Verenigde Staten pakken ze het anders aan. Daar hebben ze namelijk de North American... Ehm, air defense system, Norad, eh, dat North had, American Air Defense System. Eh, ja, Aerospace Defense Command is het er zelfs nog. En dat je houdt zeg maar met, eh, met satellieten houden ze het hele eh, noordelijk halfrond in de gaten het, voor de Verenigde Staten om te zien of daar geen kernaanvallen komen, raketaanvallen, yeah. dat soort dingen. Nou, Sinterklaas zoals je de kerstman zoals je weet, die woont op de Noordpool. Die vertrekt natuurlijk op kerstavond. Dus dat kunnen zij ook zien met hun satellieten. En zij houden dat elk heel lang, echt waar... houden ze dat elk jaar bij. zitten alle kinderen die gaan kijken. Want dan kan je zien dat de kerstman ja, met zijn rendier Je kan zien waar is. Hoor. ...opstijgt vanuit, ja. uh, vanuit de Noordpool en uh, naar de Verenigde Staten komt. En dat was altijd door Google, werd die service geleverd. Die had, het, had er een deal mee. Maar Norad, ik vind het heel merkwaardig... want het is toch zeg maar een overheidsdienst... is overgestapt naar Bing van Microsoft. Dus nu kan je dat bij Microsoft zien. Je kan het ook een beetje zien uh, op norad.nl... Heel mooie adressen, echt militair nog. En uh, het is wel grappig eigenlijk, hoe dat ooit ontstaan is. Omdat er ooit in een krant een verkeerd telefoonnummer was afgedrukt voor de kerstman. En dat was het <laughs> telefoonnummer van de chef van het Norad <laughs> commandocentrum. <laughs> dus de, die kreeg een lijn en die heeft dat toen meegespeeld. Dus sindsdien doen ze dat. Heb je nog een, een tip voor een leuk kerstcadeautje? Nou... Een beetje een raadslachtig kidootje. Ik net de New York Times bericht daar vandaag over. Um, dat is uh, de... Uh, zeg maar de erotische speeltjes zijn uh, populair. Ook onder de kerstboom schijnt. En uh, er is een nieuw erotisch speeltje. Welke een vibrator. Met een? een vibrator. Ja. Ja, dat is op zich niks bijzonders. Maar deze... Uh, vraag me niet waarom. Daar zit een USB-stick in... waar je bestanden kan opslaan. Dus je hebt... Ja. <laughs> je hebt mens. Ja, het, misschien kan je het zo veilig opbergen. Dat zou je kunnen bedenken. Eh... Uh, het was, eigenlijk, uh, het was zo gebeurd dat het bedrijf die bedacht... Uh, we maken een vibrator die je kan opladen met je computer. Dat vond ik al een uh, zeer innovatief idee. En uh, daar waren ze mee bezig, die waren ze aan het testen. En toen zeiden de mensen, waarom kan ik er eigenlijk geen bestanden op opslaan? Dus nu kan je 16 gigabyte vibrator nemen. Dankjewel, Francisco Viola, hoofddirecteur van de debatseite... joop.nl en internetdeskundige. Ze werkte als fotomodel. Ze speelde mee in de televisieserie van Jonge Leu en Oorlijk Rond. En was te zien in het programma Keuringsdienst van Waarde. En nu presenteert ze het ochtendprogramma Vandaag de Dag bij WNL. Hoe haar digitale wereld eruit ziet, vertelt ze aan Simone Wijmons. Tijdgeest. De webwereld van... Leonie Ter Braak. Uh, op Twitter volgen mij 2150 mensen. En ik ben, denk ik, gemiddeld drie uur per dag online. Je hebt ruim 2000 volgers. Uh, wie volg je zelf? Uh, ik volg zelf volgens mij 150 mensen. En mijn de mensen die ik echt leuk vind zijn Sylvia Witteman, Nico Dijkshoorn, Ricky Gervais... en dan vaak alle nieuws, uh, zoals Volkskrant, Telegraaf, NRC, uh, Nu.nl. En waarom juist Nico Dijkshoorn en Sylvia Witteman? Nou, omdat ze heel erg geestig zijn. Nico Dijkshoorn om zijn sarcastische humor. Vooral met hem, samen televisie kijken. Dus ik kijk dan bijvoorbeeld de wereld draait door... en daar is dan Maart Smeets de gast. Of Maart Smeets zit in een ander programma. Nico Dijkshoorn is dan ook online. En dan lach je echt de bal uit de broek. Ik volg ook mensen zoals voetbalvrouwen. Ik noem geen namen. Maar die volg ik dan om gewoon even lekker te kunnen irriteren. Zij posten dan een foto van zichzelf. Helemaal opgemaakt op een dinsdagmiddag. En willen dan laten weten hoe gelukkig ze zijn. En, en dat, dat irriteert jou? Dat irriteert mij en tegelijkertijd vind ik het fascinerend. Maar en dan, je wil geen namen noemen? Nee, ik noem geen namen. Nee, want ik wil nooit, dat vind ik gewoon gemeen. Maar er zijn echt wel een aantal mensen op Twitter bezig om zich zo te profileren... dat je gewoon alleen maar wil laten zien hoe gelukkig je bent. En dat vind ik heel fascinerend. Je bent op dit moment presentator van de WNL, vandaag de dag en vandaag de vrijdag. Maar daarvoor uh, werkte je aan formats, ontwikkelde je formats. Ja. Weet je dat ook met online inspiratie? Absoluut. Ik, ik zat uh, in het creatief team van John de Mol. En dat is dus een, ja, een creatief denkteam. die dag en nacht bezig zijn met het bedenken van formats. En uh, voor ons toen de tijd was het heel belangrijk. en dat is nog steeds zo. om te kijken wat leeft er. Hè? Wat leeft er online, wat leeft er in de maatschappij. Ja, en dan, waren er gewoon, dan zijn er gewoon creatieve mensen. die uit zichzelf mooie dingen maken. En voor ons was dat dus een inspiratie om te denken: hé, hey, zit daar een format in? Dus uh, nou, Laten we voor het voorbeeld nemen van Jerry Seinfeld, ook een comedian uit Amerika. Die uh, is op een gegeven moment gewoon begonnen met een eigen televisieserie, kleinschalig. Dus per aflevering, aflevering duurde tien minuten. En hij had gewoon zijn camera's opgehangen in zijn auto, <tiek> huurde een Cadillac of een hele mooie Mustang en haalde dan uit zijn netwerk allemaal mensen op, hele bekende mensen. En Dan reed hij mee rond in de stad, ging hij mee naar een koffiebar, dronk hij een kopje koffie mee, die interviewde hij die mensen. En dat was dan een aflevering. Hi, I'm Jerry Seinfeld, En dit is comedians in cars getting coffee. Today my guest is Michael Richards. He played mijn next voor neighbor for nine... Maar zo werk je dus. Je kijkt gewoon op het wereldwijde web. Wat maken mensen? Wat creëren mensen? Kunnen wij dat vertalen naar een, naar een format? Een andere website die je interessant vindt? Uh, nou, ik heb een vriendin die, die zelf heel creatief is. En zij heeft een website, het heet uh, alles en nog wat, van alles en nog wat. En zij blogt over architectuur, ze blogt over kleding, ze blogt over alles wat ze ziet wereldwijd met een goede smaak. Dus dat volg ik heel erg, want dat vind ik leuk om, om geïnspireerd te raken. Wat ik ook leuk vind is, uh, is Perez Hilton. Hij post gewoon alles over Amerikaanse sterren. En het is gewoon een soort gossip-website, heel flauw. Maar hij, hij hield alles bij van Amerikaanse sterren. En Het is nu minder leuk geworden, want hij is nu zelf een Amerikaanse ster geworden. Maar vroeger geschopt hij nog een beetje tegen de, de gevestigde te orde. Maar het is wel de moeite waard om nog steeds hem een beetje te volgen. Want hij heeft nog steeds leuke scoops. En muziek online? Ja, ik stream. Vroeger download ik wel, maar dat doe ik niet meer. Nu stream ik gewoon. Ik ben... Deep down zit er een redneck in mij. Omdat ik gewoon... Ik ben een tukker. Dus ik ben een... Ja... Daar groei je gewoon mee op. Want dat is gewoon schuurfeesten, modder, bier. Gitaren en zo. Gitaren. Uh, ja, heerlijk. <coughs> Alhoewel ik ook echt, dat is heel erg, dat is ook een, af, helemaal niet erg. Ik ben ik trots op. Bovooi Toch is een band uit Achterhoek. Die, die zingen in het dialect. Mijn vader is daar heel erg fan van. Nou, daar ken ik alle liedjes van uit mijn hoofd. Die hebben dat, zelfs met accordeon. Nou, dat, dat vind ik heerlijk. Maar ook Johnny Cash, Dolly Parton, Ilse de Lange met de Snik.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 A girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small world, A part-time thing, a paper ring.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 A solitary man. A solitary man. A solitary man. Johnny Cash met een nummer van Neil Diamond. Die zit op de clip ook met hem in beeld. is leuk om te zien op de gids.fm. Een van de favorieten van Leonie Ter Braak naast Dolly Parton en Ilse de Lange. Alle besproken links staan op de site onder het kopje tijdgeest. <tomst> De gids .fm. Als zelfs de autorij wordt afgelast, dan is dat toch echt iets aan de hand in Autoland? Ook onze vaste man op vrijdag zal dat niet kunnen ontkennen. Het is geen goede tijd voor de auto-industrie. Het is de laatste keer dat hij te gast is in 2012. En ik ben benieuwd naar zijn jaaroverzicht en zijn vooruitblik op het komende jaar. Wim. Oude Weerling. Goedemorgen. Goedemorgen, Dirk. Het is dus maar in kwel geweest, hè? Het is uh, door de bank genomen. is het een slecht jaar geweest... zowel in, uh, in Nederland uh, als in de rest van Europa. Maar met wat nuances. Uh, in Nederland zijn er toch altijd nog 500.000 auto's verkocht. Ja. Dat is 10% minder dan vorig jaar. Maar nog altijd 20.000 meer dan het uh, meerjarig gemiddelde. Uh, maar wat uh, eigenlijk veel erger is... is dat ook het aantal kleine, goedkope auto's... Uh, een heel groot aandeel van de verkoop voor de rekening heeft genomen. Dus de marges zijn daar klein. Dus wat dat betreft is er niet echt veel verdiend. Uh, minder auto's verkocht en goedkopere auto's met kleinere marges. Vandaar dat ik vanochtend las last dat er 30% minder is besteed aan auto's door de consument. Precies, de en wat wat zorgelijk daarbij is, is dat ook uh, mensen... Uh, nadat ze eerst uh, gewacht hebben met het uitgesteld hebben om een auto te kopen... nu ook uh, op hun onderhoud gaan beknibbelen. Maar aan de andere kant was het toch ook weer wat positiefs. Uh, de olieprijs is meegevallen dit jaar. En die 2 euro per liter die we verwachten in een half jaar... hebben jij ja, die is er niet gekomen. Maar we steken nog redelijk gunstig af bij de rest van Europa? Uh, tot nu toe wel, ja. Uh, volgend jaar verwacht men in Nederland zo'n uh, tussen de 450.000 en uh, 480.000 auto's. In Europa is het het hele jaar dus al min 8% geweest. En dat is voornamelijk veroorzaakt door de zuidelijke Europese landen. Dus uh, dat is uh, behoorlijk zorgelijk met veel verliezen in de grote concerns ook. Enig licht in de duisternis? Er is licht in de duisternis uh, in die zin dat uh, een aantal grote concerns... die de problemen zaten, PSA en Opel... die hebben nu echt concreet hun reorganisatieplannen... en hun samenwerkingsplannen bekendgemaakt. PSA, dat zijn de Fransen, dat zijn de Franse Peugeot en Citroën. Uh, Fiat heeft uh, net gisteren aangekondigd... eindelijk te gaan investeren in, uh, in een fabriek in Zuid-Italië... Uh, voor twee nieuwe modellen die uh, daar geproduceerd gaan worden. Maar ook de rente uh, die, uh, die in, voor Zuid-Europa nu wat een daal is... datzelfde effect ga je ook zien voor de autofinancieringsmaatschappijen. Die moeten ook lenen. En een Peugeot, als die heel veel verlies maken... moeten ze hogere rente betalen dan bijvoorbeeld de Volkswagen Groep. Ja. Wanneer die hun verliezen gaan, uh, gaan uh, afbouwen dan krijgen ze ook weer goedkoper geld om de financieringen te betalen. Want daar zit, daar zit een van de grote aspecten van het verlies. Wat is de beste auto geweest waar jij dit jaar in hebt gereden? Nou, uh, ik denk toch wel de Volkswagen Golf. En dat, ja, een beetje cycling Sorry. dat misschien. Maar de Volkswagen Golf is toch een norm voor de hele industrie geworden. Uh, misschien wel in de hele wereld. Uh, uh, en eigenlijk een boodschap aan het adres van al de, van die premium fabrikanten van dure auto's. Die auto die is... Een Volkswagen, maar qua design, qua techniek, qua uitrusting... maar ook qua zuinigheid is dat een toonaangevende auto geworden... waardoor zelfs het zustermerk uh, het Audi die dezelfde techniek gebruikt... maar voor een vergelijkbaar model 5.000, 6.000 euro meer vraagt... toch zichzelf wel achter de oren moet krabben van... ja, is dat nog wel nodig? Is die merkwaarde, die merkbeleving van een speciaal merk... is dat dat wel waard? En welke auto moeten we zo snel mogelijk vergeten volgens jou? Zo snel mogelijk vergeten niet, zeg maar... de Chevrolet Volt en de Opel Ampera... die zijn dan als elektrische auto's in de markt gezet... met een hele beperkte actieradius van maar 40 kilometer. En daarna moet je hem dan opladen, want je hebt dus een soort... Noodaggregaat aan boord, een hulpaggregaat, maar niemand doet dat. En het beloofde brandstofverbruik van 1 uh, van op 60, 1 op 80. Dat komt er helemaal niet uit, want er zit nog een behoorlijk inefficiënte verbrandingsmotor in, een benzinemotor. En dat is toch niet echt uh, de auto waar we op zitten te wachten. Even naar de kabinetsvoornemens in 2013. Uh, 13. Wat voor plannen heeft het kabinet allemaal voor de automobilist? Uh, in, het, in het huidige kabinetsplan zitten geen nieuwe plannen. Het is zo, de uitvoering van eerdere plannen, die, uh, die wordt actueel. Uh, de BPM, dat is die registratiebelasting, die is, uh, heeft als grondslag altijd gehad de catalogusprijs. Ja. Dat is nu per 1 januari 2020 afgelopen, dan wordt dat helemaal aan de CO2-uitstoot gerelateerd. En dat wordt een soort schaal die elk half jaar verder tot 2016 wordt bijgesteld. Uh, en daar hangt ook weer aan de fiscale bijtelling voor de zakelijke rijders. En uh, wat je gaat zien is dat vanaf uh, 1 januari de prijzen van auto's weer bijgesteld gaan worden. Sommige auto's kunnen daardoor duurder worden omdat ze uh, te veel uitstoot hebben volgens die norm. Andere auto's kunnen goedkoper worden omdat ze zuinige motoren hebben gekregen. En dan gaat ook die bijtelling van 14% uh, kan naar 20% gaan, of naar 25%, en omgekeerd ook. Hoeveel dus zakelijke rijden zijn er in uh, Nederland? Ongeveer 40% van de nieuw verkochte auto's, dat zijn zakelijke, uh, zakelijke rijden. En overigens, een tip wil ik wel geven: dat iedereen voor zijn eigen auto kan uitrekenen. wat dat gaat kosten volgend jaar. www.bovag.nl en dan schuin uh, autobelastingen, daar kan je intypen van je kenteken, type auto, alles te weten komen. Wim Oudeweening, fijne dagen. Hetzelfde gewenst. Tot volgend jaar. Ja. En de televisie vanavond. De man die zich anders nooit laat interviewen, Matthijs van Nieuwkerk. Jeroen Pauw stelt de vragen. Jeroen heeft hem al een keer geïnterviewd toen de wereld draait door de Gouden Televisiering won. En nu, vijf jaar later, blikken ze samen terug op die tijd. Matthijs is als bestverdienende presentator van de publieke omroep... zijn hoge salaris waard. Dat zegt hij althans zelf. Tonnen verdienen van publiek geld in tijden van crisis? Ik heb daar tot nu toe geen ongemakkelijk gevoel bij, zegt hij. Als ik echt in geld geïnteresseerd was... had ik de overstap naar RTL moeten maken natuurlijk. Want wat je daar kunt verdienen is een veelvoud van wat ik nu verdien. Albert Verlinde verdient daar, wat is het, 8 ton? Daar ben ik niet voor gezwicht. Vijf jaar later, om tien voor elf op Nederland 1. Zo, Jurgen, nou ja. jij... Zeggen. Ik kwam daar net Francisco Violet op de gang tegen. Met een heel blij gezicht. Het leek net of hij iets had op een bepaalde plek. Dat. Ja. Nee. Goed. Krijg je een cadeautje van hem? Um, de EO stopt met het programma Moraal Ridders. Daar gaan we over praten. En de stelling straks in stand.nl: Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk.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 Dit is Radio 1.